4 uur door Almegens met het NOS-journaal. De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is nog altijd kritiek. Grootste punt van zorg is het waterpeil van de Elbe. Dat is gisteren bij Dresden met een meter gestegen. Verwacht wordt dat de waterstand vandaag en morgen nog verder stijgt. Sommige straten van Dresden staan al onder water. Tientallen bewoners zijn daar geëvacueerd. De gemeente bereidt zich voor op de evacuatie van nog eens 600 mensen. In Zuid-Duitsland zijn ook nog altijd problemen met het hoogwater... al heeft de Donau waarschijnlijk de hoogste stand bereikt. In Passau is het waterpeil bijna twee meter gezakt. Wel moesten in Beieren opnieuw 6000 mensen worden geëvacueerd. En ook staan twee snelwegen naar Oostenrijk onder water. Gevangenisdirecteuren hebben een alternatief bezuinigingsplan opgesteld... waarbij volgens hen minder banen verloren gaan... dan in de plannen van staatssecretaris Steven. Ze zetten daarbij in op beperkte detentie, zeiden ze in Nieuwsuur. In het plan van de directeuren kunnen gedetineerden overdag met een enkelband werken of studeren. S'avonds en s'nachts zitten ze in de cel. Dat scheelt volgens de directeuren overdag veel personeel. Ze laten er gevangenen voor in namerking komen die een straf hebben van maximaal een jaar... of al meer dan de helft van hun straf hebben uitgezeten. In een voorstel verdwijnen volgens de directeuren hooguit 2500 arbeidsplaatsen. Bij het plan van Teven staan 3700 banen op de tocht. Volgens de directeuren wordt met hun plan evenveel bezuinigd als in het voorstel van Teve. In Oosterhout heeft gisteravond een grote brand gewoed in een chemisch verpakkingsbedrijf. Rond half twaalf gaf de brandweer het zijn brandmeester. Niemand raakte gewond. De brand bij European Liquid Drumming brak rond negen uur uit na een explosie in een loods. Het werd snel een zeer grote brand met rookwolken die tot in de verre omtrek te zien waren. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het bedrijf in Oosterhout is ingedeeld in de hoogste risicoklassen. Worden vloeistoffen verpakt in flessen, vaten, containers en tankwagens. Het weer vannacht koelt het af 5 tot 10 graden met hier en daar bewolking. Overdag en ook de rest van de week is het zonnig. In het binnenland kan het 20 tot 24 graden worden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Teun Verstegen en Leon Mastic. Goedemorgen, het is woensdag 5 juni 2013. In 1964 kwamen de Beatles naar Nederland. In het pand van Blokker gaven zij twee optredens. Tijdens deze optredens moesten de heer het alleen doen zonder hun vaste bandlid en drummer Ringo Starr. Hij was ziek achtergebleven en werd vervangen door Jimmy Nicol. <tries> Uit het repertoire dat de Beatles tijdens dit optreden in Blokker lieten horen, volgt nu een song waarin de heren McCartney en Lennon meedelen dat ze nooit met een ander zullen dansen. Een paar jaar later werden de Verenigde Staten opgeschrikt door een politieke moord. Robert F. Kennedy, inderdaad de broer van John F., werd neergeschoten in Los Angeles. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? No! Oh, my God. Senator Kennedy has been shot and possibly shot in the head. I am right here. Rafer Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. He has fired the shot. He still has the gun. The gun is pointed at me right at this moment. En 5 juni is ook een bijzondere dag voor onze zuiderburen. Hun voormalige munt, de frank, ziet voor het eerst het daglicht. Het is tot de invoering van de euro in 2002 dat men met 20, 25 en 50 cent... en zelfs 1, 5, 10, 20 en 50 frank in het levensoud onderhoud kon worden voorzien. Wilt u reageren op onze uitzending? Dat kan. Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. 5 juni, zoals gezegd, zoals gezegd, is ook de dag waarop het plein van de hemelse vrede werd schoongeveegd. Een dag eerder werd het protest van de Chinese studenten en vakbondsmensen hardhandig en met veel bloedvergieten neergeslagen. Toenmalig NCRV-journalist Gert van Brakel was erbij en deed voor de Nederlandse Radio op ongekende wijze verslag. Gert van Brakel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Kun je ons nog eventjes terug nemen naar dat moment toen? Ja, helemaal. Uh, het was een hele rare uh, episode, want uh, uh, de koningin zou naar uh, China gaan en daarvoor was het internationaal al met uh, heel veel man en macht uh, daar naartoe gegaan. Uh, er was ook een uh, radioverslaggever die kreeg als kroontje op zijn uh, zoveeljarig uh, bestaan bij de radio en ze vertrekken naar een, een andere plek. Uh, ...een plekje al bedacht. Uh, maar dat ging allemaal niet door. Want uh, voordat dat uh, koningin Beatrix toen nog... ...ging uh, naar dat plein van hemelse vrede... Uh, ...werd het afgeblazen. Omdat het uh, ja, voor de machthebbers een, een ondoenlijke zaak was... ...om uh, zeg maar hoogwaardigheidsbekleders op dat plein te ontvangen. Want dat, dat, dat kon niet... Dan moesten ze via de achterdeur zeg maar binnenkomen. En dat werd als uh, uh, een hele zware belediging uh, beschouwd. En uh, toen werd ik gebeld als calamiteitenverslaggever... van de gezamenlijke omroepen in, uh, in Nederland. Van ja, uh, de, de koningin gaat niet. Er moet wat gebeuren en er gaat wat gebeuren. Wil jij daar naartoe? Ik zeg, ja, uh, uh, doe maar 10.000 dollar... En uh, uh, een goede verzekering, et cetera. En uh, een visum. Ja, ja, dat visum, dat uh, was een beetje lastig. En toen zei ik van, ja, dan regel ik het zelf wel. Maar ik wil wel goed verzekerd zijn. Nou, dat lukte wel. En mijn goede vriend uh, uh, werkte in, uh, in Hongkong. En woonde in de Hongkong. En die belde ik. En zei, hij, als ik dan morgen om tien uur bij jou in dat in dat hotel ben... Kun je dat voor mij regelen? Ja, dat is helemaal geen probleem. En dan uh, doen we dat via Hongkong en dan, zo zijn we zo binnengekomen. Uiteindelijk is dat uh, is dat gelukt. En uh, ik was daar ook met Vincent Mensel, uh, uh, een van de uh, betere verslaggevers en fotografen in, uh, in Nederland. Mm -hmm. En uh, die werkte toen bij de NRC uh, Handelsblad. Uh, en, wij zijn op een gegeven moment een beetje gaan rondrijden rond Peking. Wat was het eerste wat u daar aantrof In van, van wat was het eerste wat u daar aantrof van uh, signalen die, die hiertoe zouden leiden? Nou, het plein was natuurlijk bezet. Er was een soort stand-in. Uh, uh, vredesbeeld, uh, uh, zoals, zoals in Amerika staat, hè, in, in New York. Mm -hmm. En wij zijn toen een beetje aan het rondrijden. En toen zagen we opeens uh, van alle kanten... Uh, uh, vrachtwagens, uh, legerwagens, legertroepen... Uh, richting Peking komen. En dat was eigenlijk een verrassing, want... Uh, uh, de, de, de, de eigen troepen van China, die wilden dat eigenlijk helemaal niet doen. En die hebben dat inderdaad geweigerd. En hebben ze uit Mongolië uh, troepen laten komen van uh, ja, jonge mannen... die daar niks met met Peking hadden, niks met politiek en noem maar op. En uh, die zijn toen naar dat plein getrokken... en hebben op de bewuste nacht, zoals we nu zitten, zo'n beetje... Uh, de zaak uh, opgeblazen. Niet, niet alleen gewoon, maar schietend en wel uh, met tanks over tentjes, met vakbondmensen, met studenten, zijn ze dat plein opgekomen en uh, hebben echt Mensen massaal vermoord. Ja, Gert, ja, wat, wat mij heel erg is bijgebleven, is die foto van die student die een hele rij tanks tegenhoudt. Dat is natuurlijk een periode die, die, die bol staat van dit soort uh, ja, bijzondere momenten, die veel mensen zullen bijblijven. Wat is voor jou het moment uh, dat, dat uh, ja, op de dag van vandaag nog het meeste uh, in je gedachten zit? Eigenlijk het moment dat een, uh, een man tegen me zei: van je moet vertellen. Wat er hier gebeurt, toen zeg ik tegen die man, een Chinees, ik had een tolk bij me. Uh, ik, ik vertel het man, ik ben bezig om uh, dit verhaal te vertellen. Dus ik, ik, ik, uh, ik zat er helemaal middenin en uh, dat verzoek van hem was aan mij uh, niet, niet, niet verkeerd besteed. Integendeel, ik deed het gewoon. En uh, ja, ik weet niet of hij het ooit begrepen heeft... maar uh, mijn reportage is toen over de hele wereld gegaan. Uh, en uh, ja, zoals nu ook, het is 24 jaar geleden. <laughs> en toch praten we er nog, nog over. Levend. Het ja. is levend. Het, het, het, het, het, het is voor mij ook nog... Ik krijg er nog steeds kippenvel. Maar heeft het u het uh, gevoel dat u het op dat moment zo heeft kunnen overbrengen... en dat het misschien belangrijker nog hier zo is aangekomen... als het op dat moment daar was... Nee, je, je, kijk, je doet als verslaggever je werk. Je zit, je zit ik was in een in periode uh, uh, calamiteiten en oorlogsverslaggever, ik deed heel veel van dat soort rare, uh, gevaarlijke dingen. Je, je zit er middenin, uh, de, de, de, de, dan, dan, dan, dan, dan beschrijf je precies wat er gebeurt. Je, je zit er echt bovenop. Uh, en pas... Uh, zeg maar... Uh, een jaar of vier later... Uh, keek ik naar beelden... over wat er toen gebeurd is... met het plein op de Helmse Vrede. Zat ik gewoon thuis op de bank. En uh, ik, ik zie die beelden... en ik, ik, ik, toen ging ik helemaal stuk. Maar toen pas had ik in de gaten... hoe heftig het is geweest... en, en wat voor emoties... Dat, uh, dat ook bij mij heeft uh, betekend. En... Uh, ja, nou ja, tranen over de wangen en, en, en, en helemaal kapot. Ja. Maar, ja, ik, ik was er wel bij. Ben je er nog een keer terug geweest? Ja, nu wel, maar, maar het is nog steeds, als ik erover nadenk, denk ik, wat, wat, een, wat een moment in, in een mensenleven uh, en in de geschiedenis van, van de hele wereld, dat je, dat je daarbij bent, dat je dat verslag kunt, dat, dat, dat is... Overweldigend. En ja, ik heb al wel een beetje kippenvel hoor, als ik het zo vertel. Ja, precies. Die gebeurtenis precies 24 jaar geleden. En nou, wel het toevallige uh, toeval dat uh, gisteravond de burgemeester, die ten tijde van deze opstanden uh, de burgemeester daar was in Beijing, uh, is overleden gisteren. Of uh, afgelopen zonder excuus. Uh, Oudjournalist Gert van Brakel, hartelijk dank. En zometeen zo praten we hier bij Omroep WNL Radio 1. En nu al wakker uh, over Roland Garros, want wat gaat daar vandaag allemaal gebeuren? En natuurlijk uh, bespreken we met u de krant maar eerst muziek van David Bowie. U bent wakker en uh, wij zijn wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door, te beginnen bij de Volkskrant. De mannen van de Vira houden hun hart vast, zo komt de krant. Fabrieksmedewerkers die de veelbesproken Vira-treinen in elkaar schroefden... maken zich grote zorgen, zo vertelt medewerker Paolo Bruni. In de pauze is er maar één gespreksonderwerp. Wat doet Nederland? Voor de 500 medewerkers van een fabriek in Pistoria staat er veel op het spel. Met de bouw van de Vira-treinen verdienen zij hun boterham. Wanneer Nederland het contract met fabrikant Ansaldo Breda stopzet... vreest Bruni voor de banen van hem en zijn collega's. In de 31 jaar dat Paolo Bruni voor de fabri uh, fabrikant werkt... is hij inmiddels wel het een en ander gewend. Denemarken wachtte 13 jaar op 83 bestelde treinen... maar met hen zijn we ook uitgekomen... Hij hoopt dat ansaldo Rida toch nog een deal met Nederland weet te sluiten. Want, zo zegt Bruni, natuurlijk zijn er problemen, maar die zijn op te lossen. Er moet snel een openbaar register komen van aandeelhouders in Nederland. Zo'n register moet het eenvoudiger maken om te achterhalen wie de werkelijke eigenaren zijn van bedrijven. Die oproep van financieel specialisten en politici... valt vandaag te lezen in Trouw. De oproep wordt gedaan naar aanleiding van een onderzoek... door de krant naar voormalig rozijnhandel Simons Holding BV. De holding bleek een speel van, Kazachse, van een Kazachse oliegroep. Deze oliegroep creëerde strategische winsten en verliezen... waardoor een van de dochterondernemingen kon profiteren. Simons Holding had in 2006 en 2007 nog tientallen miljoenen euro's... op de begroting in Nederland. Maar daarna werden nooit meer jaarrekeningen ingediend... Een accountant constateerde dat deze financiële verantwoording niet in orde was. De Kamer van Koophandel schrapte de holding in 2012 uit het handelsregister... maar is geen verder onderzoek ingesteld. Om dit soort praktijken in de toekomst eerder te kunnen signaleren... is onder meer de PvdA voorstander van een openbaar register. Minister Opstelde van Veiligheid en Justitie wil vooralsnog niet verder gaan... dan een besloten register dat toegankelijk is voor bijvoorbeeld inlichtingendiensten en politie in spits vandaag aandacht voor bloed- en urinetesten bij Nederlandse huisartsen. In de ruim de helft van de gevallen is er te weinig aandacht... voor de hygiëne en controle van de meetapparatuur. Dat blijkt uit een studie van de inspectie voor de gezondheidszorg. In 70 van de gevallen wordt bijvoorbeeld de vinger van een patiënt... niet schoongemaakt voordat er bloed wordt geprikt. Bij de helft van de testen wassen de artsen hun handen niet. Belangrijke meetapparatuur wordt lang niet altijd goed geëikt en onderhouden. Al die oorzaken leiden ertoe dat de kans op een foutenuitslag groter wordt... Met alle mogelijke consequenties voor de patiënt. Niet direct dodelijk, maar er kan bijvoorbeeld verkeerde medicatie worden voorgeschreven. Metro schrijft vanmorgen over crowd control. Een 3D-simulator waarmee de Rotterdamse ME-eenheid kan trainen voor grootschalige evenementen. Oproer kan vanaf nu ook worden bestreden met de joystick. In een handomdraai verschijnen er raddraaiers in een drukke menigte. Ontstaan er kleine opstootjes en kunnen trams worden stilgezet. Het aantal na te situaties is met dit nieuwe of oefenprogramma onuitputtelijk. Het simuleren van deze situaties heeft grote voordelen... volgens peletonscommandanten Peter en Rob. Terwijl wij achter de computer oefenen... kunnen de agenten op straat gewoon aan het werk blijven. Dat scheelt tijd, veel tijd, zeggen ze. En het belangrijkste doel? Dat iedereen in het echt straks weer veilig thuis komt. En dat en MR leest u zometeen in de ochtendkranten. Dan Tennis. Roland Garros is in de tweede toernooiweek beland met gisteren en vandaag de kwartfinales in het dames en heren enkel spel. Alle Nederlanders liggen er helaas al lang uit. Maar de grote favorieten voor de overwinning van uh, het Franse Grand, Grand Slam zitten er nog steeds in. Roger Federer bijvoorbeeld, die de afgelopen dag voor de 36ste keer op rij in de kwartfinale stond van een uh, Grand, Grand Slam. Ivo Pakvis van uh, tennisupdate.nl, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het pakte niet zo goed uit voor Federer, hè? Nee, het pakte niet altijd goed uit nee uh, hij werd in streetset naar huis gestuurd door uh, Jovellfried Songa was het een appeltje eitje voor Songa uh, ja ja dat was eigenlijk wel onverwacht. ik weet nou niet of dat iets zegt over Songa of over Federer <laughs> uh, want Federer was ook niet heel sterk voor, voor, voor Roger Federer maar ik moet zeggen Songa raakte wel bijna elke bal heel goed ja, ja. is er een, echt niks aan te wijzen of is Federer gewoon al een langere tijd misschien wat minder ja dat is altijd een beetje moeilijk om te zeggen maar als je puur kijkt naar de statistieken, heeft Federer al... Ja, hij heeft vorig jaar natuurlijk Wimbledon gewonnen. Maar verder, uh, waar hij vroeger ook nog wel Australian Open en um, de US Open wist te winnen. Uh, Roland de Roos is niet zijn favoriete toernooi wat dat betreft. Maar is het al een tijdje wel wat minder met Federer. En ik moet ook zeggen dat ik niet, niet vond dat het leek alsof hij het heel erg vond. gisteren. Ik heb niet het idee dat hier iemand stond te tennissen die, die het hart brak dat hij eruit lag. Nee, dat is, uh, ik denk wel dat er een... Um, langzame schifting aan het plaatsvinden is, ja. Hij verloor van Tsonga. Nou ken ik Tsonga als neutrale tenniskijker... een beetje als een attractiever, uh, wat grillige speler. Hoe groot uh, is de kans dat hij dit toernooi gaat winnen? Nou, als er ooit een kans was... om de gevestigde orde een beetje uh, te laten rammelen... dan is het nu. Uh, ik vind dat hij heel sterk speelt. Hij wordt gedragen door het publiek, dat helpt. Ik denk dat het iemand is die... Uh, die heeft aan het feit dat hij voor, een, voor eigen publiek speelt. Dat, het, hè, dat als het publiek echt volledig achter hem gaat staan. dat hij daar beter van wordt. Dat hij niet last krijgt van de druk. Uh, Nadal en Djokovic. ondertussen die uh, laatst vandaag in de uh, halve finale zullen spelen. Uh, ja, die, die zijn nog niet onoverwinnelijk. En dan hebben we nog de David Ferrer, de Spanjaard. Die is wel heel sterk. Die heeft nog geen set verloren dit toernooi. En misschien is dat zelfs wel. De Dark Horse voor ja. uh, komende zondag. Ja, want wie staat er nu te wachten op, op, op Tsonga? Tegen wie moet hij aantreden? Uh, Tsonga moet straks spelen tegen. Uh, dat moet ik even uit mijn hoofd weten. Uh, die gaat spelen volgens mij tegen David Ferrer. De Spanjaard? En, ja, dat is een Spanjaard. En um, ja, die, die, wat ik zeg, die is extreem sterk. En uh, wat ik zei, die heeft nog geen set verloren. En die is eigenlijk nog niet zoveel in beeld geweest. En misschien helpt dat ook wel heel veel. Ja, vandaag ook het programma Djokovic tegen Tommy Haas. En, en bij de vrouwen, wie, staan daar in de, in, wie zijn daardoor naar de halve finales? Uh, Victoria Azarenka en uh, Maria Kirilenko. Nou, dat zou Azarenka moeten kunnen hebben. En Sharapova versus Jelena Jankovic. En dat zou voor Sharapova ook wel uh, het goede te doen moeten zijn. En ja, dan zeg je allemaal, het moet goed te doen zijn. Zit je dan nou ja. niet als kijker een beetje te wachten op iets spannends? Waarvan je denkt, ja. nou, laten we eens een keer iemand anders winnen. Ja, ja, absoluut. Maar um, ja. <laughs> is die kans er echt niet, omdat je er zo makkelijk overheen praat? Um, nou, die kans is natuurlijk altijd. Um, maar als ik kijk naar hoe ze tot nu toe spelen... Um, verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Uh, bijvoorbeeld een, uh, Sharapova, die slaat zich tot nu toe met groot gemaakt door alle wedstrijden heen. En um, die is extreem sterk. En dat geldt eigenlijk ook voor Azarenka. Aan de andere kant van het spectrum hebben we uh, Serena Williams, die op dit moment uh, ook een halve finalist is. En ik denk eigenlijk zelfs dat zij de favoriete is voor, het eindtoernooi, of, sorry, voor de eindzegen. Nog even terug naar de heren. Volgens mij Tommy Haas, daar zit een bijzonder verhaal aan. Hè? Want die is hartstikke in vorm. Ja, die is een soort Indian summer. Uh, die is opeens weer helemaal terug en uh, die doet natuurlijk al een tijdje mee. Maar de laatste maanden staat hij ontzettend sterk te spelen. Um, hij moet tegen Novak Djokovic vandaag, en, maar dat is de nummer één van de wereld. En um, ik verwacht dat er vandaag een einde komt aan zijn zegen. Ja, geen gevaarlijke outsider? Nee, ik nee. het niet. Ivo Pakvis, redacteur van TennisUpdate.nl. Hartstikke bedankt. Uh, ja, we gaan verder kijken naar Roland Garros, het toernooi dat nu uh, in Frankrijk aan de gang is. Dank je wel. Ik had het u beloofd. Uh, Ozark Henry, in het echte leven uh, uh, onder zijn familieleden en vrienden... beter bekend als Piet Godard. Hij komt uit, uh, uit Kortrijk in, uh, in België. En uh, uh, van het album Birthmarks is dit uh, Sweet Instigator. Maar blijf vooral luisteren, want zo meteen gaan we natuurlijk hebben... over uh, Bradley Manning, die je uh, voor moet komen in België. Dus eerst Ozark Henry. Als u opstaat dan moet u dat in ieder geval met de rustige klanken van Alzark Henry uit België. Een uh, niet uh, Belgisch aandoende naam. Maar toch komt hij daar vandaan. Inmiddels aangeschoven voor het aller, aller, allerlaatste nieuws is uh, Bas Redeker. Ja, want in Pakistan staat Nawaz Sharif op het punt om ingezworen te worden als president... en zijn aanstelling geniet de steun van een overweldigende meerderheid van het volk en het parlement. Sharif, eh, Sharif heeft zich in het verleden kritisch uitgesproken... ten opzichte van de drone strikes van het Amerikaanse leger. Het valt dus te bezien in hoeverre die situatie eh, stabiel blijft. Nou goed, luister je dit programma en denk je dat je mooiere grafische effecten kan creëren... dan die in de film Avatar... dan is het wellicht een, een goed idee om contact op te nemen met Sebastian Silwan van Vita Digital... Dat is een beetje een, een, een vage naam misschien een gekker, onbekende, onbekend bedrijf. Maar het bedrijf heeft een beurs uitgegeven die uh, drie jaar onderwijs dekt. En eigenlijk ook een baan garandeert bij het bedrijf... achter Oscar-winnende producties als Lord of the Rings en King Kong. Dat lijkt me dus een buitenkansje. Wat moet je ervoor uh, kunnen? Ja, je moet eigenlijk... Uh, Gollum, wat zeg je nog iets uit Lord of the Rings? Mm -hmm. dat, uh, dat enge mannetje. Ja nou, hoor. Als je dat mooier kan, dan heb je, als je dat mooier kan maken... als je iets indrukwekkenders dan dat kan maken... Maar nou, aardig aan op weg. Dus als je een aardig par, permanentje voor uh, dat figuur weet uh, te, te, te maken... dan, uh, dan, dan kom je aanmerking voor deze stageplek of deze studieplek. Ik, ja, ik, ik weet er wel een paar die dat kunnen. Nou, ze zon... Be bellen, ze ja, luisteren vast. Dus Dank dat scheelt al, maar misschien dat het... Uh... Nou goed, het is een buitenkansje voor de creatieven in Nederland. Uh, nou, en we blikken in uh, nu al wakker vooruit op uh, de dag die komen gaat. En uh, vandaag is ook de dag dat de zilveren schijf uitgereikt gaat worden. De tv-series uh, Moederlijk Wil bij de Revue van Max en het Nieuwe Rijksmuseum van de NTR zijn onder de genomineerde programma's. woensdagmiddag weten we wie deze prijs, maar ook een aantal andere prijzen in de wacht gaat slepen. En uh, dan nu het weer met Stijn van Antwerpen. Op deze woensdagochtend starten we eerst met een enkele mistbank. Maar al gauw stijgen de temperaturen tot rond de 21 graden in het binnenland tot 16 in het kustgebied. Het is zonnig, maar er ontstaan ook enkele stapelwolken. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Het lokaal ontstaat er opnieuw een enkele misbank of komt er een pluk laag hangende bewolking voor. Morgen op een top zomerweer met in het binnenland lokaal zelfs 25 graden. Maar langs de kust is het een paar graden koeler. Richting het weekend een voortzetting van het zomerse weerbeeld... met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Het nieuwsminuutje. Ja, er komt dus goed weer aan. Sterker nog, het is al lekker weer gisteren ook. Oh, een zegen. Ja, het was echt een, werkelijk ik, waar. Ik ben er hard aan toe, want uh, hey, je haar wordt minder blond. Uh, het gevoel is minder vrolijk. Maar goed, er komt dus goed weer aan. En daar hebben ook de strandpaviljoens in Nederland hard op zitten wachten. Want, ja, dat slechte weer... Heb jij kon... er gezeten de afgelopen week, Kun? Nee, er was, niks te, er was voor mij niks nee, te doen. Nee, je niet gaat, uh, niet, nee het is Het is geen lekker weer om naar het strand te gaan. En daar hebben de strandpaviljoens last van gehad. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar niet voordat we de platen hebben gehoord van Dana Summer. Love is in control. Ja, gaat het goed met jou, liefde? Het gaat uh, hartstikke goed, ook met die van Dennis Sander. Zwingend wakker worden hier bij een nu al wakker van Omroep WNL. Op Radio 1 hoorde Donna Summer en Love is in control. Tijd om te schakelen met het buitenland, want het proces tegen oude militair Bradley Manning is van start gegaan in de Verenigde Staten. Manning lekte begin 2010 een hele rits vertrouwelijke informatie van het Amerikaanse leger naar Wikileaks. Zijn verdediging noemt Manning jong en naïef, andere beschuldigen hem van heulen met de vijand. Onze man in Amerika is Wouter Zantinga. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Ja, kun je nog eventjes kort beschrijven wat er nou afgelopen dag heeft plaatsgevonden? Ja, vandaag was de uh, eerste dag van de echte rechtszaak die nu begonnen is. Uh, de verdediging uh, die heeft zijn verhaal uitgezet. Uh, hij is een uh, klokkenluider, een naïve jongen met, uh, met goede uh, bedoelingen. De aanklager zegt dat het een labiele jongeman was uh, die net een demotie had gehad. En uh, daardoor vraag wilde nemen en uh, ja, uh, informatie heeft uitgelegd En daarmee de vijand is ja, dat zijn twee volstrekt uiteenlopende conclusies. Uh, uh, ja, absoluut. En dat zie je ook wel hier als je kijkt naar het uh, merendeel van de Amerikanen... of ook wel de pers. Uh, de, de, uh, de, de helft van de mensen vindt dat hij een, een held is. De andere helft die noemt een, een, een verrader. Ja, nou, nou heeft hier behoorlijke aanklacht tegen zich gehoord. Het helpen van staatsvijanden was er één van. Dat is behoorlijk wat. Wat, wat betekent dat precies? Nou, dit draagt een uh, levenslange straf met zich mee. Dit is de belangrijkste uh, uh, ja, waar hij mee uh, voor aangeklaagd is. Uh, ook is hij aangeklaagd voor spionage en computerfraude. Maar aiding the enemy is inderdaad wel heel erg serieus. En waarom ze dat gedaan hebben is omdat, uh, nou, omdat hij al die informatie lekte, en 700.000 documenten. Uh, heeft hij Amerikaanse soldaten en diplomaten in gevaar gebracht, zeggen de aanklagers. En heeft hij het uh, ja, vermoedelijker gemaakt van Amerikanen... om diplomatie te volgen. En hij heeft natuurlijk als soldaat een meet afgelegd. En het wordt hem daardoor ook nog eens een keer extra zwaar aangerekend. He, heeft hij er zelf ook vandaag al iets over mogen zeggen? Uh, nou, we weten niet zo heel veel wat er precies in de rechtszaak gebeurt. Of mm in -hmm. uh, uh, de rechtszaal zelf gebeurt. Uh, maar uh, volgens mij tot nu toe niet. Nee, nee, nee. Wat, wat zit er nou um, voor straffen verbonden voor, voor aan... stel dat hij het, uh, het hoogste krijgt wat mogelijk is? De hoogste straf die je kan krijgen is uh, levenslang. Ja, en nu, nu zei je al van wat er in de recht zou gebeuren, dat, dat weten we niet precies. Er is voor de rest niemand bij behalve de, de aanklagers, et cetera. Nou, het is iets anders dan een normale rechtszaak omdat het uh, gewoon een militair tribunaal is. Omdat mijn mening natuurlijk gewoon een soldaat was en vandaar valt hij niet onder het civiele recht. Uh, er wordt nu wel gesteggeld door de pers die zegt we willen de transcript in ieder geval hebben. Want we willen de, de uittekening van wat er precies gezegd is. Maar uh, ja, het blijft volgens Steg van hoeveel informatie het precies naar buiten mag komen. En, uh, maar goed, in de, tot nu toe uh, wordt de beurs redelijk op afstand gehouden. Ja, nou zei ik al van uh, de ene man om te, min of meer een, een, een held eigenlijk een beetje. Van, uh, hij heeft um, eigenlijk een goede daad willen verrichten. Anderen zeggen uh, dat heeft hij uh, niet, uh, het is een verrader. Um, waren er nou nog bijvoorbeeld protesten buiten de rechtszaal? Van mensen ja, die hem willen, willen steunen? Uh, uh, ja, er waren zeker mensen buiten uh, de, de rechtszaal... die uh, aan het protesteren waren... Tegen het, uh, uh, ja, tegen het proces, of in ieder geval... die vinden dat Bretton en ja, Manning uh, moet worden vrijgelaten. Uh, hij kreeg natuurlijk ook heel veel bekendheid met Wikileaks. Hè. Dat was de eerste grote zaak die Wikileaks ook te pakken kreeg. Uh, dus vandaar ook dat dit uh, ja, heel erg uh, uh, speelt. Hij uh, uh, ja, is uiteindelijk gewoon een hele uh, ja, jong persoon... ik denk dat dat ook wel veel aanspreekt. Ja, ja, vandaag sprak volgens mij ook de... Hacker die Manning heeft uh, verlinkt, uh, het eerste in het openbaar. Had hij nog wat bijzonders daarover te zeggen? Nou, die hacker die zei in ieder geval dat in zijn gesprekken met uh, Manning, dat Manning het er nooit over had dat het zijn doel was om, om uh, ja, te verraden. Volgens Manning was het, ging het erom dat Manning uh, uh, ja, het idee had dat, er, dat Amerikanen allemaal uh, kwalijke dingen deden en oorlogsmisdaden uh, begingen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat wat Menning gelekt heeft, die 700.000 documenten, heeft hij nooit echt ingekeken. Hij wist helemaal niet eens wat hij lekte. En dat maakt natuurlijk zijn zaak wel wat zwakker. Als hij nou echt de klokkenluider was, en het zegt natuurlijk ook de aanklagers... Dan had, hij een, ja, ...dan had hij echt heel erg uh, uh, gevaarlijke dingen naar buiten gebracht... ...of, of echt een, uh, ja, misstanden in het Amerikaanse leger. Maar goed, dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Uh, er waren wel heel erg leuke, interessante dingen te zien. Al die diplomatieke kabels die naar buiten kwamen. Maar ja, geen echte uh, smoking gun, zoals we het hier zeggen... Is nu duidelijk hoe die situatie toen precies is gelopen? Die, die hacker is bij Manning terechtgekomen te op de een of andere manier en toen? Nou, wat er gebeurd is, is dat Manning dus op zijn kantoortje zat in Irak. Hij heeft al die informatie op zijn CD geladen. waarvan hij zei dat het een Lady Gaga CD was. Zo heeft hij dat dan naar buiten gesmokkeld en via die hacker uh, is die informatie dan uiteindelijk uh, terechtgekomen bij WikiLeaks. Ja, precies, want wie heeft nou wie benaderd? Die hacker Manning of Manning die hacker? Uh, volgens mij heeft uh, Manning de, uh, de, de hacker uitgezocht. Ja, nou, dat klinkt voor ons misschien een beetje alsof die hacker uh, eigenlijk, om het maar eventjes plat te zeggen, uh, Manning genaaid heeft. Um, nou ja, het is net, uiteindelijk uh, hebben de Amerikanen groot onderzoek gedaan en daardoor zijn ze die hacker op het spoor gekomen. Ook Manning zelf. Ik denk dat Manning sowieso wel. Uh, gepakt zou uh, zijn geworden. Uh, uh, hij is ook wel een beetje labiel persoon, in mening. Hij heeft ook al had een demotie gehad. Hij heeft uh, wat problemen met zichzelf gehad. Dus was ook niet, hij heeft het ook helemaal niet, niet per se heel slim gedaan. Hè. De naam die hij gebruikte online om mensen te vinden, om de informatie te verspreiden, was ook gewoon zijn eigen naam. Ja, wanneer, gaat dit, uh, wanneer gaat deze rechtszaak verder? Nou, het gaat uh, gewoon weer morgen verder, maar het uh, zal nog wel twaalf uh, weken duren voordat we een, een, een uitspraak hebben. Nou, dit is een verhaal met een staartje. Amerika-correspondent Wouter Zanting, uh, hartelijk dank. Jamie Cullum, hij bracht... Uh, nou, wat zal het zijn? Een dag of uh, vier, vijf geleden zijn, uh, zijn nieuwe album. Uit Momentum heet het. En uh, daarvan komt onder andere... Wie uit de als ik het goed heb? Dat dus hoop ik maar. Jamie Cullum. These are the days that I've been missing. Give me the taste... Give me the joy of summer wine These are the days of endless dreaming Troubles of life floating away like a bird and flight These are the days These are the days These are Said our love would last forever. Believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out. But we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine These are the days that bring you meaning I feel the stillness of the sun And I feel fine 17 minuten voor vijf, Jamie Cullum een ouderwets kort plaatje. Terwijl heel Nederland rustig voor de televisie zat, spoot het traangas door de straten van het Turkse Istanbul. Van vrije demonstratie leek dan ook geen sprake meer. Twee in Istanbul woonachtige Tosca de Jong wil daarom dat onze premier Mark Rutte de politieke druk flink opvoert. Daarom spreekt zij de voicemail in van onze minister-president.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 Vrienden van mij worden beschoten. Op elke hoek van de straat worden mondkapjes tegen traangas uitgedeeld. En in de wijk waar ik woon lopen dag en nacht duizenden mensen door de straten. Ze slaan met potten en pannen om zoveel mogelijk herwaai te maken. Om gehoord te worden. Kinderen, ouderen, mensen uit alle lagen van de bevolking. Zelfs voetbalsupporters, die normaal elkaars grootste vijanden zijn, demonstreren samen. De mensen hier willen laten zien dat ze klaar zijn met de manier waarop uw collega meneer Erdogan hem behandeld. Minister Frans Timmermans vertelde vandaag nog... dat demonstraties bij een democratie horen... evenals de vrijheid van meningsuiting en mediavrijheid. Op dit vlak heeft Turkije nog een hele weg af te leggen, zei hij. Kunt u premier Erdogan hier misschien iets meer over vertellen? Kunt u aan hem uitleggen dat het niet normaal is... dat mensen door de politie geschopt, geslagen en beschoten worden... Kunt u vertellen dat een journalist niet in de gevangenis hoort te zitten, maar op een redactie? Kunt u iets bijbrengen over hoe een democratie er in het echt uitziet, zoals bij ons in Nederland bijvoorbeeld? Als u dat zou willen doen, meneer Rutte, dan zou dat erg fijn zijn. Turkije heeft het namelijk nodig. En wie weet, misschien luistert hij wel naar u. Bedankt. U hoorde de in Istanbul wonachtige Tosca de Jong die de voicemail insprak van premier Mark Rutte. U hoort het zojuist al in ons weerbericht. De zomer breekt aan, temperaturen van uh, wel richting de 25 graden. Maar goed, het is een luxe, want dat hebben we lang niet meer gekend. En uh, nu de lente een beetje voorbij is, kunnen we wel concluderen... dat het meteorologisch gezien allemaal wel een beetje een drama is geweest... de afgelopen maanden. En dat heeft behoorlijke gevolgen. Niet alleen voor het humeur van de gemiddelde, gemiddelde Nederlander... maar ook financieel voor de strandpaviljoenhouders. Mirjam van Ewijk is de eigenaresse van zo'n paviljoen in Zandvoort. Mevrouw van Ewijk, goedemorgen. Goedemorgen. We zitten aan het eind van de lente. Hoe is het eerste deel een beetje voor jullie verlopen? Het eerste deel is, uh, ja, zoals je al zei, uh, niet zo goed verlopen. <laughs> omdat wij uh, yeah, niet zo mooi weer hebben gehad. Nee, waar merkt u dat het meeste aan? Het meeste merk je het aan, uh, um, vooral overdag. Uh, de lunches is dus het is uh, heel erg rustig. Er komen weinig mensen. Ook s'avonds is het, uh, is het heel vroeg. Uh, uh, ...afgelopen, omdat, uh, omdat het gewoon te koud is. Heeft u nog een beetje uw best gedaan om uh, mensen misschien... Uh, uh, ...wat meer naar de, naar de tent toe te lokken met een klein feestje of een, een mooie aanbieding? Ja, we hebben wel, uh, wel gelukkig uh, wat, uh, wat feestjes gehad. Um, dus we hebben gelukkig wel wat te doen gehad. <laughs> maar, uh, en uh, ik moet zeggen, meestal uh, is het zo dat... Uh, dat um, dat het, dat, het, dat het goed komt. Aan het eind van het seizoen maak je de balans op... en dan denk je van, nou oké, okay, het is toch allemaal goed gekomen. Dus wij verwachten een, een, hele, een hele mooie, lange, hete, hete zomer. Maar uh, ja, we organiseren natuurlijk ook dingen uh, om, uh, om ook... ...met geen mooi weer toch, uh, toch mensen hier te krijgen. Ja, ja. Nou, nu, nu heeft u natuurlijk een slecht voorjaar gehad. Het, het heeft allemaal niet zo meegezeten. Maar is het niet ook een beetje zo dat u die keuze zelf maakt... ...door een strandpaviljoen in Nederland te beginnen? Ja, dat is ook zo. Het hoort erbij. Het is een, uh, een risico wat je neemt. Uh, een strandpaviljoen uh, hebben uh, hier in Nederland uh, brengt wel met zich mee. En het, het is heel leuk om, uh, om uh, op het strand te werken en op het strand te zijn. En het is... Ik denk wel de mooiste werkplek van Nederland. En uh, de consequenties uh, zijn inderdaad dat je uh, ja, heel erg afhankelijk bent van het weer. Maar ja, dat hoort erbij. Dus je moet daar eigenlijk niet te veel om klagen. Want je hebt er zelf voor gekozen. Neemt u nou aan het begin van het jaar ook uh, dit, dit soort slechte weersvoorspellingen uh, mee in de berekeningen uh, qua winst en zo? Uh, ja, ja, ja, je houdt daar rekening mee. Je weet. En, en... Ja, wat ik al zei, uh, meestal aan het eind van het seizoen... dan heb je toch wel uh, uh, uh, ja, het, uh, een aantal uh, mooie dagen gehad... Dat het, uh, dat het weer gelukt is, zeg maar. Ja, precies. Dit jaar. Maar uh, ja, je houdt er rekening mee. Je kan, je kan, er, je kan er nooit helemaal rekening mee houden. Want, uh, ja, het blijft het weer. Het is uh, niks zo veranderlijk als het weer. Nou, eventjes aan de hand van feiten en cijfers kijken... hoe ernstig dit uh, voorjaar is geweest. Hoeveel bezoekers hebben jullie normaal rond dit tijdstip in de lente? Um, in de lente, nou kijk, het is, het is heel erg uh, afhankelijk van het weer. Op een, hele mooie, op een hele mooie dag, dat het boven de 25 graden is. Wij zijn een klein paviljoen. Hè? Wij zitten, uh... Ja, als we die dagen mee moeten tellen, hebben jullie geen bezoekers gehad waarschijnlijk. Want die zijn er niet geweest, volgens mij. <laughs> nee, ik wilde zeggen, dan, kunnen we, dan zitten wij rond uh, nou, de 100, 150 bezoekers. En wij zijn nu, uh, nou... Ik denk, uh, we hebben één, één avond uh, of één dag gehad uh, dat, het, dat het mooi was. En dat je dan ongeveer op de helft zit. Maar voor de rest uh, is het mager. Twintig mensen, dertig mensen. <laughs> we we ja. hoorden het net van onze weerman Stijn van Antwerpen. Het ziet er goed uit. De komende tijd gaat u knallen, de komende week. Ja, dat is wel de bedoeling. We zijn er klaar voor. <laughs> en, en even een klein tipje van de sluier. Hoe gaan we knallen? Hoe, hoe gaan we knallen? Um, nou, sowieso, uh, uh, we hebben, we hebben een, een, een, een paar feestjes in het verschiet. Die, uh, die, heel, die mensen zijn ook heel erg blij dat het mooi weer gaat worden. Daar gaan we sowieso mee knallen. Daarnaast komen natuurlijk de normale bezoekers. En, uh, en die... Uh, ja, die gaan we, Extra gaan we, voor hebben we wennen, een lekker, mij. lekker eten op het uh, menu staan. Ja. We hebben ons personeel uh, er klaar voor staan. We en, kunnen en, bij, bij Mirjam van Eerwijk in z'n antwoord uh, van, met hartelust die, uh, dat mooie weer gaan vieren, uh, Leo. Mevrouw van Eerwijk, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. <laughs> Zometeen gaan we naar Ierland, want daar is uh, een strijd. En dit keer niet op het, uh, hele, het scherp van de snede. Maar het gaat over een oude gevangenis. Maar eerst gaan we naar muziek. Dit is Kensington en Ride op Radio 1 bij BNL. time. Zeven minuten voor vijf. Dertig jaar lang was Noord-Ierland in de greep van de Troubles. De strijd tussen de republikeinen van de Ira... en de lo uh, loyalisten die het land bij Groot-Brittannië wilden houden. De ergste criminelen van beide zijden uit die strijd... werden opgesloten in de meest gevangenis. Dat gebouw is nu onderdeel van een ander soort strijd. Moet het gebouw verdwijnen of komt er een herdenkingsmonument? Onze verslaggever ter plekke is Frans Pos. Frans, goedemorgen. En goedemorgen. Nou, leg het mij toch nog eens één keer uit. Wat is er nou precies aan de hand met die gevangenis? Nou, wat er dus aan de hand is, is um, uh, die gevangenis waar jullie het net over hadden. De Mees gevangenis. Die is in 1971 uit nood geboren. Um, de, het Britse leger had in één keer heel veel politieke gevangenen. Want jullie hebben het net over de eerste criminelen. Dat moet ik toch een beetje nuanceren. Um, het zijn politieke gevangenen geweest. Die moesten in één keer ergens geplaatst worden. En toen is uit nood is op een uh, Britse legerbasis, net ten zuiden van Belfast... Is de uh, meest gevangenis opgezet. En daar werden deze mensen um, uh, vastgehouden. En dat waren voornamelijk Republikeinse gevangenen. En deze Republikeinse gevangenen. Die hebben, uh, of nou ja, eigenlijk alle gevangenen. Die hebben slechte uh, omstandigheden meegemaakt. En um, uh, die gevangenis heeft tot 2000 gest gestaan. Of bestaan, moet ik zeggen. En het was nu de bedoeling dat hij eigenlijk gesloopt zou worden. Maar nu hebben verschillende gemeenteraden... die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben gezegd, we moeten hier een herdenkingscentrum maken. Zodat mensen weten wat daar is gebeurd. Ja, maar waarom vinden ze dat zo belangrijk... dat dat verhaal nog eens verteld wordt? Ja, dat is... Uh, kijk, de um, uh, Troubles is een, peri een roere periode geweest natuurlijk in uh, Noord-Ierland. En um, uh, wat daar eigenlijk moet gebeuren is... is een vredescentrum komen... waarin... Het, de kant van het verhaal of de verschillende verhalen worden verteld vanuit verschillende kanten. Dus zowel van de loyalistische als de kant, maar bijvoorbeeld ook van de kant van de gevangenisbewaarders. Ja, wat, wat is daar dan tegen? Dat, dat nu uh, um, toch mensen zeggen nou, doe dat maar niet. Nou ja, wat ik dus uh, net zei was dat het voornamelijk gevangenen zijn geweest. Uh, een van de bekendste daarvan is bijvoorbeeld is Bobby Sands. Een, uh, een man die in hongerstaking. Uh, wegens de slechte omstandigheden in de gevangenis. is omgekomen. Um, uh, uh, deze uh, gevangenen. Ja, goed, ze zijn dus bang dat het voornamelijk een soort bedevaartsoord wordt. voor republikeinse. Uh, uh, hoe, hoe zeg dat? aanhangers van, het, uh, van de republikeinen. En daar zijn we dus vooral loyalisten. eigenlijk heel erg bang voor. Dat het een soort bedevaartsoord wordt. Ja, zit er iets in die argumenten die zij geven? Deels, deels wel. Um, uh, het ding is natuurlijk... door de jaren heen hebben er voornamelijk... Republikeins gevangenen gezeten. Um, als je de, de artikelen erop naleest... dan zul je zien dat... ongeveer de verhouding... elke keer zo'n zo 80% aan... Republikeins gevangenen... 20% loyalistische gevangenen. Wat enerzijds misschien ook wel logisch is... aangezien de loyalisten... Uh, natuurlijk een beetje het vuile werk... voor het Britse leger reden. Um, en... Daardoor zullen er dus ook veel meer mensen zijn die met sentiment terugdenken aan die Republikeinen dan aan de uh, loyalisten. Dus ja, de bezoekers, daar zijn ze eigenlijk vooral bang voor, dat dat een soort bedevaart wordt voor, voor Republikeinen. Nu noemde je het net ook een vredescentrum. Is, de, is die behoefte zo groot onder de bevolking om dat uh, te realiseren? Ja, dat is, dat, is een, dat is een lastige vraag, want... want uh, uh, officieel natuurlijk in 1998 is het, uh, het Goede Vrijdagakkoord getekend, waarbij een soort wapenstilstand, of nee, daarbij is een wapenstilstand afgekondigd. En um, uh, als je hier ook in Belfast over straat loopt, dan, dan zie je gewoon dat mensen normaal met elkaar omgaan. Ik bedoel, omlinge haat. Dat, dat komt niet, zeg maar, uh, in het dagelijks leven voor. Dus, dus het is een beetje vreemd. Maar tegelijkertijd is het misschien vooral bedoeld als een soort toeristische trekpleister. Dat klinkt misschien een beetje krom. Maar dat, dat mensen die vanuit het buitenland komen... die geïnteresseerd zijn in het conflict... dat zij weten wat hier is gebeurd. En dat ze ook vooral weten wat er in die gevangenis is gebeurd. En um, dat zij daardoor een beter beeld krijgen van, van het gehele conflict. Het completere plaatje krijgen. Wat, moet het, wat, wat zou er te zien moeten zijn in dit uh, vredecentrum? Nou, een van de, de, de, de, de, de um, meest interessante... ...zaken om daar te zien, de, uh, is um, uh, het bed waarop uh, Bobby Sands heeft gelegen. En Bobby Sands is dus een van de tien uh, Republikeinse uh, gevangenen geweest... ...die uh, in 1981 in hongerstaking is gegaan. En dus ook zeg maar tot aan zijn dood in hongerstaking is geweest. En Bobby Sands is uh, um, uh, een heel belangrijk figuur geweest in de, in de hele... Um, uh, ...strijd die de Republikeinen tegen het Verenigd Koninkrijk hadden. Want Bobby Sands was op een gegeven moment verkozen zelfs tot uh, uh, Brits parlementslid... ...terwijl hij in de gevangenis zat. Alleen hij heeft dus nooit plaats kunnen nemen in het Brits parlement... ...omdat hij in detentie zat. En ja, wat verwacht je nu zelf dat uiteindelijk de uitkomst zal zijn... Nou, ik denk dat de plannen sowieso wel doorgaan, want uh, die zijn al redelijk ver gevorderd. Uh, het is namelijk een groot complex en uh, een deel van het complex is al omgebouwd tot een soort, dat is misschien een beetje cru, maar een soort evenemententerrein. Wat er nog over is, dat zijn dus echt nog die cellen waar de, de, de, de beruchtste paramilitairen hebben gezeten. En um, um, uh, dat zal waarschijnlijk inderdaad omgebouwd worden tot een um, historisch herdenkingscentrum, een vredescentrum. En wat daar, uh, ja, goed, ik denk dat het nog wel uh, dat dat zeker doorgaat. Ja, maar het heeft misschien meer te maken met een gevoel als dat er uiteindelijk echt heel veel schokkends te zien is. Ja, maar dat is, dat is wat je in het dagelijks leven um, in, in heel Noord-Ierland meemaakt: is, is als je over straat loopt, mensen die zijn heel normaal tegen elkaar. Maar... Um, als je goed kijkt, zie je overal nog dat er heel erg een wij-zij-gevoel gaande is. Ondanks het feit dat we nu dus al, zeg maar, nou ja, het is in 1998 is dus de wapenstilstand getekend. We zitten nu in 2013. En nog steeds zie je op verschillende straten zie je de, de Ierse vlaggen hangen. En op andere straten zie je de Britse vlag hangen. Um, uh, dus. dus die sentimenten die leven nog wel heel erg over straat. Op ja, straat. Ja, dus, dus er is toch nog wel een soort uh, gevoel van, van twee kampen. En het is ook één. Dus een beetje een lastige situatie. Frans Pos in uh, Belfast, dankjewel. Bijna aan het Absoluut. einde van het eerste uur van Nu Al Wakker op Radio 1. Zometeen Julia Sterp, staat de gast van het CDJA. En uh, uh, we praten met Gertjan Segers van de ChristenUnie. Want uh, hij is uh, van plan de overheid ook strafbaar te stellen. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in...